So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 Vliegende brigades inzetten. Dat zijn teams die op de scholen meehelpen om het onderwijs te verbeteren. Het doel is dat het onderwijsniveau van de school binnen een jaar weer op peil is. Scholen zijn niet verplicht om eraan mee te werken. De brigades beginnen in maart. Het ministerie heeft er 1,7 miljoen euro voor uitgetrokken. De staatssecretaris wil met het initiatief het aantal zwakke scholen in Nederland snel verminderen. Vanochtend is in Turkmenistan een deel van een gaspijpleiding in gebruik genomen die gas van Centraal-Azië naar China transporteert. Het gas komt uit het grootste gasveld van Turkmenistan. Door de pijpleiding is China niet langer afhankelijk van gas uit Rusland. De pijpleiding wordt 7000 kilometer lang en China hoopt ieder jaar 40 miljard kubieke meter af te nemen. Naast leiders uit Turkmenistan, Kazachstan en Oezbekistan waren ook de Chinese president Hu Jintao bij de opening aanwezig. Gevangenen die hun straf hebben uitgezeten gaan iets minder vaak de fout in dan vroeger. Dat blijkt uit de jongste recidieve monitor van minister Hizballin. Zo'n 54% van de gedetineerden die in 2006 werden vrijgelaten kwam binnen twee jaar opnieuw met de politie in aanraking. Bij gevangenen in 2004 was dat nog 59%. Hoewel het verschil niet erg groot is, spreekt hier van een doorbraak. Hij denkt dat het positieve resultaat vooral te danken is aan de persoonsgerichte aanpak. Daarbij worden gevangenen niet alleen gestraft, maar worden ze ook gescreend op gedragsstoornissen en zo nodig behandeld. Het weer. In het westen en zuiden schijnt de zon. In het noorden en oosten komt meer bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. De rest van de week blijft het winters, met op woensdag en donderdag misschien wat sneeuw. Dit was het. En...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 Entertainment voor jullie helemaal niks aan de kerst doen. Ja, wat is dat nou weer? Roy van Buring, hè? He? Nou ja, we horen ze dadelijk wel na vijf uur. Na deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Nog één uur lang bij je met de serieuze single van Bianca Ryan. Why should it be Christmas every day? En dan kunnen we allemaal van die lekkere muziek draaien. Albertje. Ja, en zometeen nog de, de ontknoping van uh, SP Zandvoort. Ja, en we, we staan er nog, lekker voor. He, dus. We uh, nemen contact op met de Mirage, want uh, daar uh, komt weer een ijsbaan. Hij is hier weggehaald zijn en daar neergelegd. Nou, daar ja. horen ho we straks ook meer over. En uh, ja, de bladen staan inmiddels natuurlijk weer hartstikke vol van de, de kerstdienst Nee hoor, dat kan aambiening. helemaal niet, want Sanford is bladvrij, dus... Uh... Nou, ja, maar goed, in den landen. <lacht> we krijgen er twee, hè? De Heemsteedse Courant en... Maar goed, de kranten staan in ieder geval vol.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 Uh, en wat ze de, de, de kerstdinees u zullen brengen in Zandvoort, kunt u allemaal nalezen in de Zandvoortse Courant. Dit is toch geen uh, appelen met peren vergelijken, hè, wat ze nou gedaan hebben? Nee, want je, je, je kent het horecaadviesbureau toch wel? Van Spronsen. Erg jawel, geringen, jawel, je... maar dat moet wel allemaal hetzelfde zijn natuurlijk, als ja. je die prijzen gaat vergelijken. Ja, klopt, ze nemen hetzelfde. Maar een kerstdiner is niet een kerstdiner dat het gewoon een standaard kerstdiner is. Nee, nee, het gewoon... nee, nee, nee. Dit is kan... nou een kerstdiner. Kan, kan variëren. Met flappie erbij en zo. Nee, dat, dat niet. Of flappie oh, gesproken, we kunnen zo meteen nog wel even gaan draaien is dat ja, leuk. Gaan we zo Eerst gaan we naar Wim uh, luisteren. Hier is Last Christmas... Kerst of zo. Op een gegeven rol je er gewoon in, hè? Ja. Yes. Wim Hodia met uh, Last Christmas. Yeah. Voor het slot van de wedstrijd van vandaag... CSW tegen SV Samenvoort... gaan we snel over naar Joop van Jop. Jan? Ja, waar de stand ondertussen drie 1 is gehoord, toch? Samen oh. heeft... Uh... Een goede periode zijn ze nu mee bezig, al een paar minuten. Met een paar goede kansen, grote kansen. En een daarvan, dat was een kophaal van Michael Kaal. Die werd toch gepareerd door de keeper van CSW. Kwam voor de voeten van Michel Armenio En die wist wel wat hij ermee moest doen. En Santos kwam op 3-1. En juist was Nacho Berg alleen voor de keeper. Geeft een heel mooi schot. De keeper kon met zijn toppen nog net eventjes naast het doel rossen. En waardoor hij die, de uh, gewone corner werd en niet over de doellijn ging. Zandvoort uh, is, zoals ik al zei, al een minuut of nou, zeker 15 tot 18, gewoon beter dan CSW... ...dat wel eens wat kansen krijgt en daar levensgevaarlijk zijn, want die spelers zijn zo snel, die spitsen. Goed, nu weer boy de vet, dat hij heeft af kunnen pakken van even van die spitsen. Naar Maurice Mol, Mol, naar voren transporteren, Nigel Berg, kan er niet bij goed bij komen. Gaat bij vier voet van de verdediger over de zijlijn. Zo, krijgen we naar de zitten. De zegt, die wijst andersom dat, dat CSW die bal moet gaan gooien. Nou, dat begrijp ik helemaal niks. Want dat ging toch duidelijk via de nummer 2 van CSW over de zijnlijn. Meijzenberg begrijpt er zelf ook niets van. Maar de, de scheidsrechter wijs gedecideerd de andere kant op. En dat betekent dat CSW in worp mag gaan nemen. Inworp. ...die uh, niet uh, in het veld is geweest. Ja, wel in het veld is geweest waar je over de lijn is dus verkeerd gegooid. Uh, Zandvoort mag nu die bal gaan overnemen. We hebben ze hem toch nog. Tjeerd Arissen naar uh, Berg. Berg wordt uh, flink op de huid gezeten. We weten goed die bal te beschermen. Dat is hem echt wat toevertrouwd. Gaat pingelen en is nog steeds een bal bezit. Maar, maar hij kan er helemaal niets mee doen... ...want er staat geen vijf van Zandvoort. En dat betekent dat CSW goed kort aan het dekken is... ...waardoor die bal niet goed gespeeld kan worden. Hier in de rug lopen van de kop onder de speler door Nijsje Berg. CSW mag een stoppen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 En Dijk van de wedstrijd zou kiepen... En menig puntje voor CSW uit het doel gehouden. En dat we dat, dat, echt wel nagegeven ...voor Die andere Er kon hij helemaal niets aan doen. Maar goed, het is niet anders. Er zijn er toch weer drie om de oren. En Zandvoort, dat, dat verdiende eigenlijk. Met name op de laatste nu 20 minuten veel meer. Zandvoort in balbezit, zit. mag we gaan nemen op de helft van de CSW. De Paul van der Oort naar Michael Kuil. Die krijgt een gigantische duw in de rug. Gaat er natuurlijk ook voor over. En krijgt uiteraard een vrije schop mee. Een vrije schop die genomen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 Alles van Zandvoort voorin. Behalve Tjeerd Aarsen. Uh, Boydavid en uh, Bascalus. Want Zandvoort uh, zou echt nog wel een doelpunt verdienen. Of je het genoeg is om die wedstrijd uh, punten mee huis te nemen. Dat betwijfel ik. Oh, dit is een hele slechte bal. Komt toch weer mol aan. Mol, daar is hij gewoon in. Nee, nee. Er wordt weer door de keeper weggerost. En dat is het einde van deze wedstrijd. Hij trekt niet al te veel tijd bij deze scheidschrijter. CSW heeft uh, verdiend hier gewonnen. Met name op basis van uh, de eerste helft. En de eerste 25 minuten van de tweede helft. Maar Zandvoort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 vier of vijf mensen zich uh, aanmelden via het uh, info admiragezandvort. Uh, adres. Ja. je uh, warme chocomel, snapt. Uh, aanstaande zaterdag, de 20e uh, is er vanaf half drie een kerstman uh, op het ijs. Oh jee. Je Als dat, dat maar goed het, gaat. Hij zich <laughs> heeft. Uh, ja, en zo zullen er in de in de komende tijd nog meer uh, activiteiten worden uh, georganiseerd. Uh,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 Never stray too far. Don't disappear. No, don't. Dis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 be new.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 Oké, okay. of een sms'je sturen als je een van de GJ's toevallig kent. Dat bedoel ik. Oké. Okay. Of oh, wou je mijn 06-nummer? <laughs> ja, je <laughs> zegt het maar. Nee, nee, die heb ik al. <laughs> okay. Nee, prima. Hartstikke leuk. Live, oudejaarsdag. Uh, CFM luidt het uh, jaar muzikaal live uit. Vanaf 6 uur, zei je? Ja.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 Wij de gehele dag op CFM. Dus alle dj's uh, hebben geen vrij genomen dit jaar. Nou, waarvan... 8G. Geen vrij, gewoon lekker radio maken. Helemaal en we hopen goed. dat jullie er uh, allemaal van genieten. We. vanaf 8 uur s ochtends. En goedemorgen, Zoonvoort is er, Muziek Boulevard is er. Zoonvoort er op, op zaterdag, zaterdag is er. er. Ja. Uh, Roy on Air wou ik bijna zeggen. Ja, nee, Entertainment for uh, You is er. Heet dat, nou, nu? heet dat nu? Ja. Dus uh, iedereen is gewoon uh, aanwezig op uh, tweede kerstdag op de Zoonvoortse radio. Dan nog even over Uro in 2009. De 100 beste platen uit 2009. We gaan ze weer allemaal voor je op een rij zetten. Dat gaat gebeuren op uh, 28 december. Zondag 28 december.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 Flappy, Flappy. We gaan zoek naar flappie. Ja, nee. Die, die weten we wel te binnen. Flappie, kom maar te okay. Kom eens. Ja? Heb je hem hoofd niet? Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. De, ...de single van James Ingram... ...te samen met Michael McDonald's... ...en uh, Jammer Ja, uh, ...Michael McDonald, onder meer bekend van... Uh, ...Sweet Freedom, hè? wie kent de plaatje niet? Wie kent hem? Wie niet? kent hem niet? Nee, die is, <laughs> die is alweer weg. In ieder geval volgend jaar hebben we het uh, jubileumjaar van uh, CFM... Lijkt me leuk om een uh, jingle uit de oude doos te draaien. Ja. Dat... Zo de begintijd van uh, CFM. Ja, maar we gaan, niet ver, 20 jaar maar geleden. We gaan uh, heel ver terug met uitzendingen volgend jaar. Ja. ja. ja, ja, ja, ja. Nou, ik, ik ga niet te veel voor dingen vooruit lopen, maar er zullen vele oude uitzendingen weer boven water komen. Maar een van de jingles die we hadden zo rond de kerst, dat was de volgende. Aan. De kerstboom glanst, is feest in het hele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 Die zocht gewoon mee, bij de bomen en het water. Maar niet in dat fietsen schuurtje. want daar kon die toch niet zitten. En ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de koffie, de familie aan de koffie. Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappie en dat het nachts zo koud kon vriezen. Maar over je stil stilgebogen, dikke tranen van verdriet. Want ik had het hok toch goed gedaan.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 Als een vreselijke man En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Nog een keer scheldend bovenaan de trap gestaan En geschreeuwd, Flappy was van mij Ik heb heel lang voor het raam gestaan Maar het hoks komt er maar verlaten bij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 Touchy, touch cute Me, I'm touchy You know what to do Me, I'm touchy Dat het altijd opvallend, hè? Zal rond de kerstperiode, dan ga je die platen van AH ook steeds meer horen op de radio. Take on me, komt weer langs. Take me nee, nee. on. Ik zit wel met die gouden oude jingle de, in mijn kop. Heerlijk. En, en deze, ja, die was helemaal super, toch? Helemaal goed. En, en, dacht uh, ik wel. Er staan grote dingen te gebeuren, maar luister. Voor de volgend je... jaar hoor je daar veel meer over. Veel meer over. Veel meer bij CFM. Hou de radio daarvoor. Gewoon op de 106.900 4.5 kabel.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 is er gewoon weer een soft op zaterdag? Met een mystery cast? Een mysterycast. Wow, ik ben benieuwd hij Dat hoor je gewoon volgende vervangen. week om een uurtje of twee dan een je in één keer hé, hey, zit hij ook bij de radio? <lacht> ja, hij zit ook bij de radio. Dat hoor je dan alweer. We laten hier achter met twee platen. Eentje is natuurlijk Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. Dat is de uitsmijter hè? De uitsmijter, Hamkaas. En 10 hebben wij werkoverleg. Dat dus bedoel dus ik. Dus moeten we Entertainment For You missen helaas.